Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De uitslagen van Super Tuesday in Amerika zijn binnen. Echt spannend is het niet. Trump is de grote winnaar bij de Republikeinen en wint met overmacht... zegt correspondent Marieke de Vries. Verwacht wordt dat Trump in alle voorverkiezingen die tot nu toe zijn gehouden... nu bij elkaar 92% van de te winnen gedelegeerden heeft gewonnen. Even ter vergelijking, Nikki Haley heeft een schamele 6,8%. 8% gehaald. Dat valt dus in het niet bij Trump. En die gedelegeerden beslissen deze zomer wie uiteindelijk de kandidaat wordt. Concurrent Nikki Haley won alleen in de staat vermand, maar dat is dus niet genoeg. Waarschijnlijk worden deze verkiezingen een herhaling van de vorige, want bij de Democraten won Joe Biden. Hoor jij, bij de gelukkigen die wel in het bezit zijn van een eigen huis... Nou, dan heb je ook een belastingbrief over de WOZ op de mat gehad. Vorig jaar maakte een record aantal mensen daar bezwaar tegen. De WOZ steeg toen gemiddeld met 17%. Dit jaar wordt minder protest verwacht van huiseigenaren. Dat komt omdat de waardes minder hard zijn gestegen... en omdat er strengere regels zijn voor commerciële bureaus... die namens mensen bezwaar aandienen. En gaan de Groningse gasputten definitief dicht. Daarover gaat het vandaag weer in de Tweede Kamer. De kans is groot dat die instemt met het wetsvoorstel. En dan gaat het gasveld op 1 oktober op slot. De putten worden dan met beton dichtgestort... om te zorgen dat er nooit meer een kuub gas uit kan worden gehaald. En Bonaire staat vol met bushokjes, maar bussen ja, die rijden er niet. Het eiland, dat net als bijzondere gemeente dat als bijzondere gemeente bij Nederland hoort, heeft geen openbaar vervoer. Dus wil je van A naar B en heb je geen auto of scooter, dan ben je afhankelijk van anderen. Nu komt er geld om OV op te zetten. Dat is nodig, want mensen zijn het geïmproviseerd helemaal zat. Zoals deze vrouw. Er zijn dagen geweest dat ik huilen bij die, die bushalte van Playa Sta, Want ik, ik zie dat het donker wordt. En ik ben bang, want ik weet niet wie me de leven gaat geven. Maar ik moet naar huis komen, want ik, heb, ik moet thuis komen. Om te eten, om te wassen. Er rijden wel wat privébusjes, maar dat is niet structureel. En die chauffeurs hebben vaak geen vergunning. Moneren krijgt 700.000 euro van Nederland om een busdienst op te zetten. En het weer nog. Vanochtend grijs en op sommige plekken dichte mist. In het noorden blijft het bewolkt. In de rest van het land zijn er vanmiddag opklaringen met best wat zon. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Op de A10, de ring van Amsterdam, bestaat wel vierde tussen de Afritwatergaasmeer en knalpend de Nieuwe Meer, 5 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Goedemorgen, is deze morgen ja Daar zijn we weer. Duif gaat weer de week doorzagen. Dat is een zware klus hoor. Sommige weken zag je zo door, maar zo'n week met allerlei gedoe in Den Haag. Hoor. Hey. Dan zou je wel in de arpies van iemand willen liggen. En nu met mij denk ik. Hè. Welkom bij Duifzaag de Week hoor. We uh, gaan smoky lay Smokey. in your arms of someone. If you want my sympathy. Just open your heart to me. You get whatever you'll ever need. If you think that's too high for you. Baby. I would die.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 You lay back in the arms of someone you love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 Ah, zo uh, begonnen we de, de ochtend uh, heerlijk. Uh, in de armpjes van iemand waar je, waar je van houdt en die ook van jou houdt. Lay back in the arms of Samman. En Smokey natuurlijk uh, met uh, Who the fuck is Alice en zo. Uh, uh, yeah, Alice was zijn buurmeisje, daar zingt hij dan ook over. ja, dat liedje is zo uitgekoud, zo vaak gedraaid. Ik denk, nou dan, dan neem ik eens een andere van Smokey. Lay back in the arms of, uh, of Samman. Nou, from, uh, from me to you, hè? Uh, om het maar zo te zeggen. All uh... Zullen we met z'n allen eens een klein reisje maken? Wat dacht u van uh, San Francisco? Daar schijnt altijd het zonnetje, hebben ze me laten, laten vertellen. En, en, uh, dat is iedereen happy, heb je allemaal flauwers in je her en zo. En je, in je, in je, in je kleding ziet er ook heel zonnig uit. Met allemaal bloemetjes. Kom op mensen. We stappen in de plane. Je mag nog niet zoveel vliegen vandaag de dag. Dat is slecht voor het milieu, maar... Morgen mag het allemaal van mij. Je mag allemaal met me mee naar San Francisco. Kom op, morgen. Duif is de week door, maar het duif is ook uh, ja, zeg maar een soort reisbureau vanmorgen. Want ik neem jullie nou weer mee naar Itzhiko Park. Ook een leuke plek om rond te lopen, zelfs in de mist van vanmorgen. Over the of signs, to rest my eyes in shades of green. dreaming stars.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 They yeah. all come out to groove about, be Doesn't nice and have fun and the so... I tell you what I'll do. What will I'll you? I'd like do? to go there now with you. You can miss out school. What that be? Why cool? go to learn the words of who What shall we do there? We'll get high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 They all come out to groove about in nice and hot under the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Het is een mooie maat er te zijn, dan komt het eigenlijk op neer. Het heet All Too Beautiful, Itchicle Park, zo heet het nummer. Oorspronkelijk, luisteraars. Laat je niet in de war maken, hoor. Eh, zijn er onder u, luisteraars? Zijn er onder u die een klein beetje gitaar kunnen spelen? Daar heb ik nieuws voor je. Want ik heb vanmorgen een meneer meegebracht. Die kan nog veel mooier gitaar spelen. <middels> hij speelt in de groep Brad. Hij heet David Gates. En hij kan nog mooi zingen ook. Nou, wat wil je nog meer? Een mooie combinatie. Who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 Find another place to play Night after night we treat you right Baby, it's the guitar play.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 Nou, heb ik ook maar één woord te veel gezegd. Kan hij spelen of kan hij niet spelen, mensen? David Gates, de zanger van de groep Brad. De jaren zeventig, vooral veel hits. En ja, prachtig gitaarnummer, de guitar, man. We blijven in die sfeer van de jaren zestig, zeventig hoor. Ik ben er gek van ik hoop u ook. Gezellig toch? Kings natuurlijk Mr. Pleasant. Nou, uh, ik maak ook plezier van morgen hoor. En natuurlijk is uh, speciaal voor u allemaal. En uh, we gaan genieten van de uh, Beach Boys. En die hebben het erover dat je het vooral nog een keer moet doen. Let's do it again. It's all Vol, hoor. Die doen het keer op keer. Let's do it again. Dan waren het natuurlijk de beach boys, de beach jongens. Ah ja, luister, professor van de week op het strand. Was zo leuk. Ik met de branding en dan komt ineens een zeehondje opduiken en die komt zo mijn richting uit. Uh, ik heb er al een paar leuke plaatjes van gemaakt. Moet maar eens kijken op uh, www.zandvoort.niels.nl. Dan zie je dat uh, dat schattige zeehondje ging op zijn zij liggen. Maar ik kon met zijn staart omhoog. Het was volgens mij een model, want er moet wel een model geweest zijn, want hij poseerde echt voor de foto. Zo vertederd, allemaal op de beach, zonder de Beach Boys, maar met zijn hondje. Ja, clownen die gaan ook dood, hè? dat weet u hè. Of je nou clown bent en je hele week, of je de hele leven uh, mensen in lachen maakt, maakt allemaal niks uit, dood ga je allemaal hè? Dave Davies zingt erover The Death of a Clown. Ik ja, kan erom zitten te treuren als een clown gaat, Maar eh, ik zei het net al, iedereen gaat dood. En bovendien, eh, eh, om het half uur, eh, zeg maar, eh, als de Duif de Week doorzagen, dan gaan we lachen. En dat doen we ook vanmorgen. Dus of die clown nou gaat of niet, we, we gaan lachen. Ik heb het u beloofd. Mijn vrouw en ik zijn vorige week officite geweest bij de Deurwader. We dachten, het hoeft hier altijd van één kant te komen. Ja. Het was wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Het was wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook al om lachen, maar het was toen <lacht> verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel je stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden. hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Toen het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aanhadden. Ik zei tegen me, mevrouw: hier, daar is het.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 Nou werkelijk waar, als we van tevoren voren hadden geweten hè, hoe leuk het was, dan waren we al veel eerder aan begonnen. Het is, oh, is zo'n leuk kereltje. Nou moeten we er soms wel vroeg uit voor hem hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om half zeven. Oeh, half zeven, dat lijkt me wel een opoffering. Ja daar is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. <lacht> Hebben jullie geen glazen wasser? Nee. Nee. Oh sorry.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 Maar het me zeg. U hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd. Dat is helemaal Goedenavond dames en heren. Nou, ik bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ik uh...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 Nou, uh, nou no, die nacht, er was soms band in alwege. Ehm, waar waren wij? geweest? de glazen waren er aan wel hard. Hè? Huh? Oh ja, dik, nou. Dan laten ze je inslaven, ja ja. Maar ze hebben ook nog de elektrische stoel. Oh, dat is het meest gegeven, met een elektrische gek. Onlangs nog werd er iemand veroordeeld tot een klap van 50.000 volt. Waarvan 12.000 voorwaardelijk. <lacht> nou, dat zal me een stroomrekening geweest zijn. Hè? Het gaat over stroom. Maar, ehm. Um, maar goede buren waren niet weg te branden. En toen hebben we maar van ons allerlaatste geld een staatslot gekocht. Want de hoofdprijs was 500.000 gulden. En we dachten nooit, daar heb je wel een ander huisje voor. Ik las dat staatslot 339777. Oh, kijk eens aan, dat is netjes, hè? 339777. Stel je voor, als dit inderdaad al 500.000 is, dan heb ik al een leuk oud boerderijtje op het oog. En dan begin ik volgende week al met verbouwen. Twee hectare mais. Uitslag moet nu zo'n beetje op de televisie zijn. In Almelo zijn twee treinen op elkaar geborst, twee mensen overleden onmiddellijk, drie na enig aandringen.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 Drie. Hier, de eerste is goed. Drie. De tweede is ook goed, dan komt er negen. negen. Prima, houd vast de zeven. Drie. Maal zeven. Ja, je moet eigenlijk zien wat er gebeurt, want dan verscheurt hij dat loodje. Als hij drie hoort, eh, wat natuurlijk eh, een zeven had moeten zijn. Maar drie maal zeven, dus houdt uiteindelijk de hoofdprijs. Ja, sommige conferences moet je natuurlijk ook het beeld bij hebben. En bij uitstek ook bij Herman Vinkers, want het is... Eh, niet alleen een uitstekende conferencier, maar ook een kloon op het, op het toneel. Ja, we gaan naar de onderwereld, luisteraars. ontkom er niet aan. We gaan naar de onderwereld. Dat doen we met de herd. The Underworld was dat. Uh... Ja, luisteraars. Uh, de onderwereld uh, uh, ja, die uh, overheerst op dit moment een beetje in. Uh, ja, een beetje. In de muilen. Ik weet niet of van de week uh, de burgemeester van, van Velsen... op de televisie heeft gezien, maar de man is. Uh, ja, radeloos. Er uh, gebeurt allemaal ellende in Muiden momenteel. Ik, en mensen worden. Schijnen, schijnen te worden afgeperst door, door allerlei criminelen. Die komen dan binnen wandelen en die willen dan elke maand weer ze wat geld ophalen. Als je dat niet betaalt, dan word je bedreigd en alles. We gaan helemaal de verkeerde kant op in de Eimond. Dat moeten we niet hebben, mensen. Dus uh, wees eens een beetje lief voor elkaar, verdorie. Kan dat nou helemaal niet? Ben ik nou, ben ik nou zo... Uh, achterlijk? Nee, ik ben niet achterlijk. Nee, nee, ik, ik kan wel alles van duif zeggen, maar achterlijk is hij niet, hoor. Nee, nee. oh ho, ho Stop, stop. Ja, ja ik moest even wat klaarzetten luisteraars. ik moet me niet kwalijk nemen maar af en toe dan uh, heb ik mijn handen vol hier in de studio en dan moet ik echt uh, allerlei schuifjes opendraaien en allerlei plaatjes klaarzetten en kijken of ze wel uh, goed ingestart zijn enzovoort dus neem me niet kwalijk we gaan naar Dave D Dozy Big E Mick en Titch met de Legends of Xanadu ja er is een heerlijk gitaartje erbij <tied> We're going to win The Legend. Yeah, please. Doe, de zweep is erover. Dave, die, Dozie, Bicky Mick en Pitch. Ach, denkt u nog wel eens met mijn luisteraars aan die dagen van vroeger. Als je nog piepjong bent, dan denk je er misschien minder aan. Maar als je wat ouder bent, zoals die oude duif, die vanmorgen voor u speciaal op de woensdag altijd de week doorzaagt, dan denk je heel vaak terug aan die vroegere tijden. Doos voor de D's. Gelukkig heb ik een Mary Hopkins en ik denk dan met me mee. Zo'n meedenkende vrouw is dat. heeft een strijkje meegenomen. tavern. we Dat waren nog eens daar, dat waren nog eens daar. Those were the days. U heeft het gehoord van Mary Hopkin en Mary kan het weten hoor. Married with children, dat is een serie. Dat, dat, dat heeft er helemaal niks mee te maken. We nou allemaal uit je nek weer. Duifje. Dat moet je gewoon niet doen, Je moet, je moet gewoon. Uh, je, eigen, moet, je moet je eigen vrede gedragen en dan krijg je ook zo'n peaceful easy feeling over je. Laten maar. Nou, weer naar de klok van uh, ja, 9 uur. In de tweede uur weer lachen hoor om, eh, om half tien. I your so in with the billion stars all around. Cause I got a Oh See just you and me. Van al die andere mannelijke luisteraars ook allemaal, uh, Miss Wonder Guy. Uh, ik moet eruit, want uh, het nieuws komt zo voorbij. Uh, Wally Talks gaat het afsluiten voor me. Duits zaag de week door. Eerste uur zit erop. Tweede uur ook weer uh, heerlijk lachen rond de klok van uh, half tien. Ik ga nog niet verklappen wie ik, uh, wie ik daarvoor inzet, maar uh, je kan London lachen, daar kan ik je verzekeren. Nou, neem een makkie koffie, ga even lekker pauzeren, hang even achterover, euh, doe wat je wil, euh, laat de hond even snel uit, kan ook. Ik ben zo bij je terug.